...vandaag. Dit was het... Eigenlijk. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op heel veel plaatsen heet het verkeer nog last van dichte mist... ...en plaatselijk is het glad door aanvriezing. Tot zover de verkeersin... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort...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 My neighbor husband let me drop the door I met my book entering the back door. me can took she by surprise But oh, she went one and turned the behind And she said honey please let it slow The party long still plenty to go She back up to my body started to whine A whole up to body started to grind When he Like a fisherman I stand to roll She bucked up to my body stand started to whine I hold her to she body stand started to grind And when we hit the road I started to roll I Like a fisherman I stand to roll My colleague, my Went to peso colleague, my friend went to peso Gonna have the longest party tonight. As she said, honey, please no, so fast. I'm out there, any time to relax. <laughs> she back up to my body, started to whine. I hold her, she body started to grind. And when we hit the floor, she started to roll. I like a fashion man, I started to roll. She back up to my body, started to whine. I the her, she body started to grind. And When we hit the floor, she started to roll. I like a fashion man, I started to roll. Zeer goedemorgen uit Hotel Hoogland, die het vandaag 25 jaar uh, bezig is. Met Floris Faber. Van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd, gefeliciteerd uh, Floris. Mm. Applaus. Ja, we hebben applaus. Ook van het bezoek en zo. <klaars> Naast mij zit Irene de jaren. Goedemorgen. Goedemorgen ben Zonneveld. Jozef Duinmeijer doet de techniek. Gert van Kuik en Geli Rutte hebben de redactie gedaan. De koffie doet vandaag ook. Geli Rutte waarvoor dank. En de gebak is van Yvonne, dankjewel. We gaan we uh, het al ja, hebben. De uren. De uren. Nou, we beginnen met uh, onze burgemeester, uh, meneer Meijer. Goedemorgen, meneer Meijer. Fijn dat u er bent. U bent wat verkouden, heb ik begrepen. Nou, of een beetje grieperig. Ja. Daarvoor dus extra dank dat u gekomen bent. Uh, dat duurt uh, iets, uh, dat duurt twee... Uh, twee Twee, twee blokken he, hebben we daarvoor de uitgetrokken. De griep bedoelt u, mevrouw de Jaar? <laughs> nee, nee, niet, niet, niet de griep. Maar uw ik aanwezigheid is, uh, wat, is zeer ja. op prijs uh, gesteld. En dan hebben we daarna toneelvereniging Wim Hildering. En daar komen een aantal mensen praten over het nieuwe stuk wat uh, volgende week vrijdag uh, in première gaat. Ik ben erbij en uh, het zal oh. vast weer een feest worden. Ja, dat zal vast. Ja. De tweede uur gaan wij praten met Sociaal Zandvoort over hun kandidaatlijst en andere zaken. Willem Papen en Henk Keur zitten tegenover ons straks. En de winnaars van de vrijwilligersorganisatie 2017. En dat zijn er drie geworden dit jaar. Die komen alle drie even hier naartoe. Dat is de Zandstroom, het Juttersmuseum en de Taalcoaches. Ja, en dan een hele snelle afsluiting met Erik Weijers over ja. het circuit Zandvoort. Ja. We gaan uh, praten over de Formule 1 en hoe het gaat volgend jaar met het uh, circuit. Nieuw seizoen, nieuwe dingen of oude dingen, we gaan het horen. Meneer Meijer, goedemorgen. Goedemorgen nogmaals, uh, meneer Zonneveld. De... Wat een gevarieerd programma. Ik, ik zit daar zo naar te luisteren en denk van ja, dat is wel heel markant voor deze mooie gemeente. Ja, nou ja, wij zijn de spreekbuis van, van Zandvoort, om het zo maar te ja, zeggen. Ja. En of dat nou vandaag bij ons is of uh, dinsdagmiddag op een andere uh, locatie. Uh, we hebben natuurlijk ook nog Zandvoort Lunch en noem maar een aantal programma's op waar uh, actualiteit in besproken wordt. <coughs> maar ja, wij zitten om de drie maanden met u. Ja, lust, griep, of griep of <laughs> geen griep, dat, heb, dat heb, hoort u mij niet zeggen. En dat, en dat vind ik ook niet voor de duidelijkheid. Nou, nou, ik vind het altijd grappig als er uh, uh, burgemeesters of wethouders komen, want er gebeurt natuurlijk wel het een en ander in Zandvoort. Ja, zeker. En, uh, wij krijgen vaak een lijstje van burgemeesters en wethouders uh, waar ze het over willen hebben. En dan roep ik vaak en dat doen we dan niet. Maar deze keer zullen we ons een klein beetje daaraan houden. Hoewel de eerste vraag is, u bent drie maanden geleden hier geweest. Wat was in de afgelopen drie maanden het hoogtepunt en het dieptepunt voor u in Zandvoort? Zo. Het is bijna Sinterklaas, ja. dus dan moet je over ja. dingen nadenken. denken. Uh, nee, dat doe ik eigenlijk pas zo rond de kerst en tussen kerst en oud en nieuw. Omdat je merkt uh, dat uh, de hectiek in bestuurlijk uh, Nederland, maar ook in Zandvoort, echt... Uh, ik vind hem bijna overdreven druk is. Uh, normaal zijn oktober en november altijd al hectische bestuurlijke maanden. Maar nu was het echt een, uh, een tandje erbij. En vooral qua intensiteit. Want uh, wat natuurlijk is geweest, dat is het aftreden van uh, wethouder Demmers... En dat is ingrijpend voor iedereen die daarbij betrokken is. In het bijzonder natuurlijk voor Michel Demmers zelf. En dat geeft zijn weerslag ook op mensen en wat dat met hen doet. En dat is denk ik wat mij betreft het belangrijkste item. En ik zou dat niet zozeer een hoogte of een dieptepunt willen noemen. Maar meer echt heel ingrijpend. Dan stel ik hem anders. Wat was het leukste de afgelopen drie maanden? Het leukste de afgelopen drie maanden was vorige week waarin, ik, uh, uh, waarin de gemeente traditioneel de basisscholen ontvangt in het kader van een uh, soort politiek bewustzijnstraject en de gemeente, kindergemeenteraad uh, medio december een vergadering doet, dan komen ze altijd op gemeentehuis en dan stellen die kinderen je elke vraag gewoon die ze kunnen bedenken. Dat zijn allemaal goede vragen. Dat gaat onbevangen. En ja, dat is het. En, en dat geeft ook weer zoveel energie. Dat je die andere hectiek weer kunt verstouwen. Welke groep dus dat, is dat? Dat zijn meestal groepen 8 En soms acht, groepen 7 en 8 van de basisscholen in Zandvoort. Wat, wat was een interessante vraag? Uh, ja, dus, ik, ik, is het is een flap uitvraag zo, nee, van. Hier het, is het zijn, Er zitten altijd een aantal uh, uh, Dezelfde vragen in, in al die jaren Van hoe oud bent u En uh, wat doet u eigenlijk We hebben mensen, vooral kinderen, geen idee van Ik soms ook niet uh, Maar het is heel gevarieerd uh, en wat was nou dit jaar waarop er was een moeder bij en die sloeg daarop aan? Maar ik, ik weet de vraag niet meer, maar die, die, die kreeg het schaamrood bijna op te maken. <lacht> Terwijl ik dacht van ja, dat is gewoon een prima vraag, uh, moet kunnen. Nee, ja, ik, ik ben hem even, even kwijt. Ik ben, ik ben hem even, dat komt door de griep, mijn hoofd zit nog wat uh, vast. Ik ben hem even kwijt. Komt uh, of die, terug of ja, uh, we vergeten hem. Ja, er is afgelopen... En, en, en wat ik het leuke daarvan vind is, als je met kinderen hebt, dat is ook een week van het respect. Als je gewoon met ze van gedachten wisselt, ook met die bezoeken over dingen die je bezighouden, krijg je altijd hele verrassende, ontspannen antwoorden. Kinderen herkennen ook dilemma's bijvoorbeeld. Hoe ingewikkeld dat soms is en welke keuze je erachter maakt. Ja, het... Dat, dat is mijn vraag even. Als kinderen met bepaalde dingen komen, vraagt u dan wel eens terug van... wat zouden jullie daar nou ja. mee doen? Ja. ja, zeker als ik word uitgenodigd in school om over respect te hebben... dan is het vooral veel vragen en weinig vinden. En, ja. en ze laten meenemen in die gedachten en daar ook zelf in meedenken. En dan krijg je... Nou, dan heb je een gesprek van drie kwartier. Een echt gesprek. Een echt gesprek, Ja. ja. Maar ja ze hoeven uh, kinderen hoeven minder uh, het klinkt voor mij een achtertaal die kunnen gewoon zeggen wat ze willen uh. kinderen zijn nog niet um, zoals wij opgevoed om uh, na te denken over wat je zegt uh, en zijn veel vrijmoediger en onbevanger daar zit eigenlijk de, de kracht van het denken en het is ook niet gericht op kwetsen of op beledigen nee, het zijn nog gewoon gedachten helpt dat ook uh, zeg maar uh, later in bepaalde beslissingen of heroverwegingen om, daar, uh, uh, zeg maar, om dat mee te nemen? Nou, het leert mij vooral dat, uh, dat die kracht, uh, dat ik daar dichtbij wil blijven. En dat ik daar constant aan mag werken, omdat de druk vanuit de, de samenleving, maar ook vanuit je omgeving, toch stevig is. Waarin je heel snel, als je niet oplet, een andere kant op gaat. En dat helpt denk ik ook, als je ingewikkelde dilemma's op te lossen krijgt. Uh, want dan kun je weer dingen terugbrengen naar de eenvoud. En dan zie je vaak ook wel het, het haakje om de oplossing te vinden. Duidelijk. Haakje en uh, kopstokje. Ja, dan, dan hang je je jas daar dan op. Of je pet of je sjaal, of je muts met dit weer. Ja, Prachtig, weer ja. Prachtig weer overigens. Dat is trouwens een dingetje wat ik vaak tegen kinderen zeg. Die, uh, als ik aan al het oppassen ben. Of uh, op een andere manier met kinderen te maken heb. Die dan zeggen, ik wil, ik wil, ik wil. En dan zeg ik, weet je wat? Ik hang jouw wil aan de kapstok. En dan hang ik hem zo hoog, dat je er net niet bij kan. Dan ben jij gemeens, hè? Ja. ja, maar dat geeft wel stof tot nadenken dan. ja. ja, ja, ja. Uh, afgelopen drie maanden uh, is er in het politiek wereldje, uh, behalve dan uh, wat, wat u net aanhaalde met meneer Demmers, uh, niet echt vuurwerk geweest, behalve de APV. Ja. Daar is uh, redelijk wat, uh, wat over gesproken. En uh, ik ben daar het eerste partij bij geweest. En is uh, uh, DBC is het in, de geluidsnorm. Um... Ik heb elf insprekers geteld. Ja, dat klopt. Alleen elf insprekers wil niet zeggen dat het allemaal uh, verschillende argumenten zijn. Het, het gaat vooral om hetzelfde en dat is een, uh, een, een nieuwe manier van kijken naar geluid en geluidbelasting. Uh, voor de duidelijkheid, de DBC is een geluidsnorm uh, met Ehm ik zou hem iets anders willen definiëren, maar dat is dan mijn definitie. Uh, de de DBC-norm is eigenlijk een norm waarin je de bassen zoveel mogelijk uit het geluid haalt. Dus het effect op de omgeving, dat boem, boem, boem. Uh, wat, wat je dan in je maag voelt en wat op het ene moment wel prettig is, maar op sommige momenten ook niet. Iedereen snapt wel welke momenten dat zijn, uh, want... Steeds meer uh, onderzoek laat zien dat uh, door een, een, een mix van die uh, ja, bassen, hoge tonen en dergelijke. Als je die bassen er wat uithaalt kun je nog steeds een ontspannen en een heel prettig feest hebben. Want dat heeft ook iets met geluidniveau te maken. Dat weten we allemaal uit het verleden. Toen we dat zelf ook heel leuk vonden. Maar daar is de kunst om dat in te gaan zoeken. En dat gaan we, uh, dat is ook duidelijk, het komend jaar ook doen met een proef. Die was ook al aangekondigd, alleen een, een, een, een bepaalde groep mensen wilde, en die hadden ook geparticipeerd als onderdeel van de participatie in een groter geheel, die wilde dat die gelijk werd ingevoerd. Maar als je een participatietraject doet met alle belanghebbenden, alle belanghebbenden, vertegenwoordigers ook en er komt een resultaat uit. Dan vind ik, dan moet je niet eenzijdig opeens als het besluitvormend is dat veranderen. Dat heeft onze raad ook gelukkig niet gedaan. Die heeft, zoals die groep ook heeft geadviseerd en het college ook, dat proeftraject uh, overgenomen. En daar gaan we gewoon komen. En ik heb ook de overtuiging dat die DBC-norm daar passend op de Zandvoortse schaal uit gaat komen en dat dat goed is. Okay. Het uh, viel wel op uh, dat ...de insprekers allemaal uh, kustbewoners waren. Ik heb eigenlijk niemand uit het centrum gezien. Terwijl uh, in het centrumoverleg ...gesproken is met allerlei café-eigenaren... ...en die zijn er helemaal niet zo blij mee. Nee, ik, ik, uh, even los van waar je woont. Uh, je mag gewoon voor je mening opkomen in ons land en ook in, in ons dorp. Maar uh, de ene groep is nu eenmaal wat sterker vertegenwoordigd dan de andere groep. Of georganiseerd is ook niks mis mee. Hoort bij ons mooie democratische bestel. En ja, het klopt. Die groep uh, heeft zich daar ook sterk voor gemaakt. Maar uh, zoals ik net al zei, dat is een onderdeel van een groter geheel. En ik sta voor dat grotere geheel. Uh, en dingen komen ook vanzelf. De proef, wanneer begint die? Ja. Die begint volgend jaar. We zijn op dit moment aan de voorbereidingen bezig. Daar willen we ook weer een groot aantal partijen bij betrekken. Dat moet ook de kracht van participatie zijn. Dat wij de, de samenleving in hun kracht zetten. En daar hebben wij af en toe ook dan terughoudend ons in de opstelling te doen. Maar hier zal ook de techniek noodzakelijk zijn. En die hebben we toevallig wel in huis. Dus daar gaan we ook actief in meedenken. En uh, we gaan de evenementenorganisatoren erin meenemen, de festivalorganisatoren, uh, noem het allemaal maar op. Dus eigenlijk uh, alles wat muziek gaat maken, die uh, wordt getest. Ja. En dan in uh, eind van het jaar dan. Praten we met elkaar en dan is daar een norm of een beslissing ja, over. Ja, en dan hoeven het er ook niet zo ingewikkeld om te doen. Er zijn al nee. een aantal plaatsen ons al lang voorgegaan. Maar het is even zoeken van wat betekent dat nu voor een organisator. Wat betekent dat voor zo'n bedrijf. Wat betekent dat voor inwoners. En daarna, dat heb ik ook toegezegd. Want dat is wel mijn ambitie om met de reguliere bedrijven. Die ook geluidinstallaties in hun Instellingen hebben in hun café, in hun horeca, noem maar, maar op. Daar ook eens te gaan kijken, hoe zouden we daar, daar maatwerk gewoon. kunnen doen. Ja. Zonder dat we het per se in regels hoeven te gieten. Want daar is al regelgeving voor. Maar hier wil je juist net in de nuance gaan zitten. En dat doe je in het goede gesprek. Oké. Okay. Um, deze week was er ook nog wel iets over herten te doen. Ik heb een nou foto in, uh, in, de, in de krant gezien over een verlengd hek. Ja. Dat hek dat staat bij het fietspad richting Langeveldslag. Ja. Daar stond onder de gemeente vindt. Maar heeft de gemeente daar wat mee te vinden? Is dat niet. Uh, uh, en en, en wat, wat, wat stond daar stond er, wat stond onder de gemeente vindt? Dat je, uh, je vindt dat daar een, die proef, dat proefhek moet blijven staan? Ja. Maar, maar, maar ik had begrepen dat dat stuk van de, van de Amsterdamse waterlijnduinen was. Uh, het gebied is van de Amsterdamse waterlijnduinen. <coughs> daar zijn diverse overheden uh, hebben daar een zekere rol of rolletje. Het is hoe je groot of klein je het wil maken. En de gemeente heeft uh, in het kader van de overlast en de veiligheid uh, van. Uh, de Damhettenproblematiek daar in overleg met de mensen... van het burgerinitiatief... een tussenoplossing bedacht. En dat is een tijdelijk bouwhek gezegd wat maakt dat de Damhetten niet gelijk... bij de laatste flat die op de zaak staat... naar binnen komen... maar het pad over het strand... van een paar honderd meter nu moeten volgen. En waarom willen we dat? Niet om ze tegen te houden daardoor. Hè? Dat werp ik echt ver ja. van mij. En mensen die dat naar buiten brengen en zeggen... het werkt dus niet... hebben niet begrepen wat de bedoeling is. Je mag ons verwijten dat wij dat niet goed hebben gecommuniceerd. Maar je mag ons niet verwijten dat wij zomaar een hek plaatsen... om te denken dat we dat zouden willen. Nee, wij willen namelijk het verstoren daar makkelijker maken. Want doordat ze langer over het strand moeten lopen... heb je meer kans om ze tegen te houden, bijvoorbeeld met de inzet van honden. Dat kunnen inwoners ook actief aan bijdragen... door hun rondje daar s'avonds en s'nachts te lopen. Wij gaan een hondenbedrijf inzetten, een bewakingsbedrijf... die niet gaat bewaken, maar met honden en blaffen die herten gaat verstoren... ...zodat ze teruggaan. Dat soort maatregelen moet je dan aan denken. Is het geen oplossing? Nee, het is allemaal indachtig. Ja. De hoofdoplossing die op dit moment... ...door Amsterdam wordt uitgerold... ...en dat is het actieve beheer. Hoe vervelend ook, maar dat is de hoofdoplossing. Alle andere oplossingen... Mm -hmm. die, maar dat zijn alleen maar tijdelijke oplossingen. Dat is volstrekt helder. Dat is dat duidelijk. Met z'n tweeën de, de waardleidingduinen ...en de gemeente proberen dat uh, probleem te keren. Ja. Ja. Um, Binnenkort gaat de IJsbaan open. Ja. Een prachtig evenement weer. Ja. Zandvoort on ijs. Ik heb begrepen dat uh, uh, u en uw echtgenoten de eerste dans doen. Oh, dan, heb, dan, dan ben ik weer niet bijgepraat Maar dat zal door de griep komen Ik heb wel gezien dat ik bij de openingshandeling betrokken ben Maar uh, meestal hoor ik vijf minuten van tevoren nee, Ik zou vast <laughs> oefenen Heeft u het beeld dat ik een scheve schaats ga rijden anders? Nee, ik zie nou een mooie pirouette draaien nou. Misschien de vrouw en mij er zo'n een meter de lucht in gegooid worden ja, Een halve meter lukt me nog wel maar, uh... Hopelijk ook weer opgevangen worden Zeker, zeker. Goed, dan ja. gaan wij uh... Ja, nee, maar dat is hartstikke leuk uh, dat evenement en uh, de, de wethouder toerisme en economie uh, die daarvoor verantwoordelijk is Gerard Kuiper is verhinderd Gerard Kuipers, sorry is verhinderd en heeft mij gevraagd of ik hem wil vervangen en natuurlijk doe ik dat, ik ben er eigenlijk ook wel altijd bij uh, maar nu mag ik ook in de, in de hoofdrol, begrijp ik ja. En wat het leuke daarvan is, is je, dat je dat evenement elk jaar nog ziet groeien in wat daar wordt gedaan. Uh, en dus dat de intensiteit van het gebruik toeneemt. En dat er dus clubs ook omheen zijn, zoals uh, er is een mooie stichting Schumacher. Uh, dat zijn twee uh, oud-inwoners van ons dorp, die zijn beide overleden. En die hebben een vermogen nagelaten om ten behoeve van onder andere noodruftige kinderen, maar ook andere mensen die hulp nodig hebben, uh, daarmee te helpen. En dat die stichting heeft besloten om scholen, dus de kinderen van die scholen, één school per jaar een kaartje ook te geven. En zo zie je dat dat versterken van elkaar steeds meer en mooiere vorm krijgt. Het krijgt ook steeds mooiere vorm, maar in januari na de ijsbaan gaat er gebouwd worden. Hm. Dan gaat er ongeveer 7 meter ja. van de ijsbaan af. Of, ja, want dan zijn die verventer zijn er... zou een nieuw plein moeten maken. Dan zijn, we dan zijn we een ander deel van dat plein ook aan het mooier maken. Hè? Want dat is de gedachte. Want uh, het zo, zo kan ik het ook alleen maar zien. Je hebt het raadhuisplein, is een prachtig plein. Alleen die hoek is niet afgerond. Hm? Het feit dat we daar een, een doek hebben met evenementen is een tussenoplossing geweest. Maar daar moet echt een afronding plaatsvinden, ook in beeldkwaliteit. En het plan wat er nu ligt is daartoe goed. En daar heb je inderdaad wat meer meters voor nodig. En dat betekent ook dat er is nagedacht over, kan de ijsbaan daar nog steeds? Ja, dat kan. Want met creativiteit en oplossingen lukt je dat gewoon. Uh, de, uh, de langste rotonde staan de, de bekende bankjes. Die kunnen daar weg. Je kunt een gedeelte van de ijsbaan om een boom heen plaatsen zelfs. De, de, die ijsbaan is zo uh, flexibel dat dat kan. Of je maakt een nieuw plein? Uh, ik zou nooit uh, in het Raadrijnsplein een nieuw plein maken. Maar... Uh, Thuis zeiden ze altijd, zeg nooit, nooit, Nick. Maar nee, nee, dat, dat gaat ook niet worden. Want je haalt daar denk ik een stuk van de sfeer en de dynamiek van dat plein weg. Terwijl je voor deze activiteiten, uh, zei het dat je misschien een andere vorm aan de ijsbaan geeft, gewoon de zaak kunt oplossen. Maar ja, er zijn natuurlijk niet alleen de ijsbaan. Er zijn meerdere activiteiten op dat plein die uh, dan wel heel moeilijk worden om uit te voeren. Noemt u er nog eens een? Een muziekfestival. Een Pride. Nee, want wat je daar ziet is dat wij bij sommige evenementen ook de rotonde eh, daarmee in gebruik nemen. Of de helft van de rotonde, waardoor je het plein natuurlijk laat vergroten. Met Sinterklaas, dat is het grootste evenement van het raadhuisplein, met alle respect voor alle andere evenementen, eh, dan is de oplossing. Dan trek je het hele gebied erbij. Eh, ik vergis me trouwens, want ik denk dat Sinterklaas concurrentie heeft inmiddels van de historische Grand Prix op de zaterdag. Yeah. Um, die, die zou misschien in de buurt van Sinterklaas <laughs> kunnen komen, maar dat zijn wel de twee toppers uh, qua, qua benutting en gebruik van niet. het plein. Ja, Daar ben ik niet bij geweest, dus ik weet niet hoe druk is onder de dat is. Ja, nee, dan is Sinterklaas toch verreweg uh, populair. Goed, um is maar even gehad, we gaan een stukje muziek draaien. Dan kunt u even weer op adem komen. Ja, dank. Dankjewel. Heel goed. No hay que temer, Si sola no estoy. La vida nunca es fácil, pero sé a dónde voy. Siempre llena de preguntas, así es como soy. Pase cada momento Vuelvo a empezar de nuevo otra vez con tu mano en la mía la más fuerte seré Quizás mi paso es We zijn weer uh, terug in houten Hogland En mevrouw de burgemeester van Zandvoort zit in de voor een ronde 2. Ja, we zijn er klaar voor. We zijn er weer klaar voor. <laughs> een receptie. Ja. Al voor de zesde keer op uh, het initiatief van de burgemeester. Uh, toch een gezamenlijke receptie. En daarvoor was het ook al een keer geprobeerd. En toen stroomde het. En meneer Meijer komt in Zandvoort en zegt, we moeten dat toch weer oppikken. Ja, ik, ik... Als je daar nou eens een zes jaar naar terugkijkt... Geweldig. Geweldig. Ik kan het niet anders samenvatten als in dit kernwoord. En eh, ik heb een ander beeld van de start en dat beeld is dat inwoners tegen mij zeiden, is het nou niet lastig en ingewikkeld om steeds al die recepties af te lopen? En daar heb ik wel ah. vrij moedig op gereageerd als zijnde van... Uh, ja, het zou volgens mij voor iedereen ook prettiger zijn als dat gecombineerd gaat worden. Maar eigenlijk hebben inwoners, uh, vind ik, de start gegeven. En ik heb vervolgens dat achter de schermen uh, doorgevraagd. En dingen, ook in het college gezegd, zijn jullie bereid om de gemeentelijke receptie in te brengen. En daarmee ook de verantwoordelijkheden mee te mm. geven om dat te laten organiseren. En toen kwam er een, een sneeuwbaleffect. Het is begonnen met uh, iets van twaalf verenigingen. Uiteindelijk waren het er vorig jaar 24, als ik ja. mij goed herinner. Ja. Um, Dit jaar gaat het weer gebeuren. Ja, verenigingen, instellingen, bedrijven. Je ziet steeds meer maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Waarin je ook bedrijven dus ziet... die hetzij met de publieke sector te maken hebben, hetzij niet... gaan zeggen, wij vinden het belangrijk dat wij meedoen... omdat wij in de Zandvoortse samenleving werken. En dat meedoen, dat, heeft dat een, een financieel plaatje? Is dat, uh... Ja, ja. Um, voor zover ik weet... Uh, is iedere instelling, vereniging of bedrijf... Uh, die verplicht zich om een eenmalige bijdrage van 150 euro te geven. En dat is eenmalig. En, en dat vind ik eigenlijk nog veel belangrijker... die komt dus ook graag op de receptie ja. met een aantal mensen. Want daar doe je die receptie voor. Om elkaar ten eerste het goede nieuwjaar te wensen... het gelukkige nieuwjaar, een lief nieuwjaar, noemt u het allemaal maar op... En dan het gesprek te hebben over van hoe gaat het, uh, wat gaan we doen de komende jaren, uitwisseling, uh, contacten hernieuwen, noem het, op, noem het maar op. Dat is de gedachte. Het is uh, <coughs> inderdaad dat heel veel Zandvoortes naar uh, vijftien verschillende recepties lopen. Dus het is een stuk makkelijker om, uh, om bijeen te komen in, ja. uh, dit jaar in de haven. Uh, redelijk bereikbaar voor iedereen. En ja. Het is van uh, half acht tot half tien. Nou, ik, ik, ik zeg het is goed bereikbaar. Dat een van die instellingen die meedoet is al sinds mensenheugenis de scouting. En die verzorgen ten eerste de, uh, de verlichting naar het pand zelf. Maar ten tweede lopen zij ook mee op verzoek. En dat kun je ook van tevoren aanvragen. Dus ze doen de begeleiding. Ja. Dus ik denk, er is geen enkele reden om niet te komen. Ook al ben je minder valide en dergelijke, het wordt geregeld. Want iedereen. wij vinden het zo belangrijk dat iedereen ja. komt. En wat ik ontzettend, daar krijg ik een warm gevoel van, is dat onder andere de scouting, maar er zijn ook andere verenigingen en instellingen, dat die zeggen, ja, dat doen wij gewoon. Ja, ja het, is, uh, het wordt ook zeer gewaardeerd. Uh, wij horen wel van mensen die uh, begeleid worden, dat ze het heel prettig vinden. Het is natuurlijk ook zo, want uh, je loopt na beneden, je ja. om, trappetje op, trappetje af. Dus dat is goed. Um, we moeten het toch nog even over hè? Dus allemaal een oproep. Meedoen, komen. komen. Steek je schouders. Kunnen, op, kunnen mensen schouders. zich nog opgeven? Zeker. Je kunt Gene je aanmelden. De, de, de, de instellingen kunnen zich gewoon nog aanmelden bij uh, nieuwjaar. Nieuwjaarsreceptie en ja, nieuwjaarsreceptie en zandvoort.nl. Zandvoort en anders bel je gewoon uh, uh, of, meneer Meijer, of aan burgemeester apenstaartje <laughs> zandvoort.nl. Komt altijd of u belt aan. Belt mij, ik zorg dat u bij het goede loket komt. Komt goed, um, komende maand december. Gaat er niet van alles gebeuren, hè? de gemeenteambtenaren zijn in voorbereiding op de verhuizing, ja. is in gang ja. gezet. Maar waar er nu veel over doen is, en vanmorgen was er ook weer een heel uh, radioprogramma over, is over het vuurwerk. Ja. Um, ook in Zandvoort wordt op 31 december de verkoop gestart ja. en loopt men om vier uur een beetje te knallen in, de, in het dorp. Ja. Blijft dat zo? Of is er een verandering in Zandvoort waarvan de burgemeester zegt van nou ik ga meer uh, controleren? Weet, weet u dat de, de grootste zorg bij vooral uh, de overheid en de politie zit hem in het illegale vuurwerk. En veel minder in uh, het gezellige vuurwerk. Uh, en dat... Uh, hoe dat nu in goede banen te leiden en aan te pakken, dat is wel een dingetje. Want dat illegale vuurwerk neemt toe. En dan heb ik het echt over het zware illegale ja. vuurwerk. Wordt overigens nu al afgestoken uh, af Ja, het, ja. Wordt, het wordt nu al, ja. hoor je het uh, uh, her en der. Ja. Uh, het vorig jaar was het, vond ik, best wel acceptabel. Uh, mijn beeld is dat het in de gemeente wordt over het algemeen qua jaarwisseling uitzonderingen daar gelaten dat we dat goed doen. Er zijn natuurlijk altijd wel eens wat, wat, wat kleine opstootjes. En die heb je liever niet. Want de kracht van Oud en Nieuw is dat het een feest is. Dat het een gezellige ontmoeting is... waarbij je rond twaalf uur op straat met elkaar... Uh, het vuurwerk ontsteekt, elkaar uh, een, wenst, een goed ja. nieuwjaar wenst. Noem het maar op. Dat is in essentie wat Nederland kenmerkt. En als ik heel erg terugdenk... en ik was... Uh, ik denk dat ik een jaar of 10, 11 was en toen woonden wij ergens in Zuidwest-Friesland. En toen was het min 16 graden. Absurd koud. Ik kan me eigenlijk geen koudere winter herinneren met een oostenwinter overheen. Dus de gevoelstemperatuur was ver over de min 20. Uh, maar wij gingen wel naar het centrale uh, veld in dat dorp... Om die auto nieuw te wisselen. Ja. Deden ze kom... toen nog wel met m 16 Volgens <laughs> mij niet meer. Zeker, was het kabit ja? daar. Uh, nee, het was, vuur... nee het was geen kabit, het was gewoon echt vuurwerk. Maar, maar ook voor de sfeer, ja. ondanks ja. die kou, uh, deed je dat gewoon. En dat, dat is wat auto nieuw moet kenmerken. En, en dan helpt het als we elkaar ook daar bij de hand nemen. Zou een. Uh, een en, uh, vuur, en, uh, vuurwerk. Uh, uh, ...uit de gemeente iets, iets doen? Amsterdam, Rotterdam... Uh... Ik, mijn beeld is tot nu toe wat de grote steden doen... ...is dat uh, het niet echt oplost voor het kernprobleem wat ik net aangaf... ...dat illegale vuurwerk. En natuurlijk wordt het gewaardeerd door mensen... ...maar ik geloof er niet in dat je daarmee dat andere oplost. Op het moment dat uh, wij het zover krijgen dat we met één vuurwerk alles oplossen... Ja. Prima. Prima, gaan we gelijk doen. Ja. Maar, maar, ja, dat, maar uh... ik, ik, ik heb geen illusies in dat opzicht. En... Um... Ik ben er ook niet voor om overal maar vuurwerkvrije zones te gaan inrichten... als daar niet de vraag vanuit de samenleving voor is. Is die vraag er? Nee, nee, die is er niet. Omdat ik ook het beeld heb dat we daar over het algemeen goed mee omgaan. Natuurlijk uh, worden de rotjes afgeknald. Maar zodra dat qua intensiteit uh, te hoog is... dan is er reden om te zeggen dan, dan richt je een vuurwerkvrije zone in. Ja. En dat is ook terecht. Want zou ik dat te snel doen, zonder dat er goede redenen voor zijn, ja. dan houdt dat gewoon niet in rechten. En dat is de goede balans waarin we in de democratie leven. We gaan uh, oud en nieuw beleven in Zandvoort. En uh, ik vind het altijd wel gezellig. Zeker als ik om 12 uur naar buiten ja. loop en, uh, en uh, in, in de buurt een rondje doe. En, en wat, wat we dit jaar wel gaan doen, is een aantal... Uh, nou, Laat ik het, uh, hoe zal ik eens even het goede woord zoeken? Ik wil de raddraaiers <lacht> zeggen, maar dat is niet altijd zo. Maar wel uh, mensen die zich vorig jaar uh, niet aan de regels hebben gehouden en zich hebben misdragen. Die krijgen ook een brief van mij waarin ook staat. Uh, nou, u wordt een, uh, een very important person, deze auto <lacht> nieuw. Dus kunnen we het aan de voorkant fatsoenlijk met elkaar afspreken of uh, wilt u actief bezoek? Dat is een andere aanpak. Ik ben benieuwd, want dat zou betekenen dat als diegene die die brief krijgt... en toch iets uithaalt, er een sanctie bovenop moet krijgen. Die gaat dan in ieder geval in een versneld traject. En daar gaan we dus het dossier wat ruimer opbouwen. Dus dan zou het politiebureau om half twaalf open gaan... en dan mogen al die radraaiers naar binnen tot een uur drie. Uh, dat is de eerste <laughs> stap. En voor het volgend jaar... Ga je dan in het kader van de preventieve maatregelen, dan kun je een aantal stappen nemen, bijvoorbeeld een last onder dwangsom, en dan ga je iemand hard in zijn portemonnee treffen. En ik word geacht die stappen altijd zorgvuldig te zetten, omdat die anders niet houdt. Want als je slaat, moet je zorgen dat je goed slaat. Ja, als je A zegt, moet je B zijn. zeggen. Ja. Nou, dat is uh, voor iedereen bekend. Dus iedereen, ik zou een beetje oppassen met je vuurwerk. Ja, nou, gelukkig uh, ben ik daar helemaal <laughs> klaar mee. Uh, en ja, met name klaar, vanwege ja. mijn hond. Uh, die uh, inderdaad uh, was het van de, van de week. Uh, werd er dus uh, zeg maar op ja. een klein stukje van mij af uh, wat uh, weggegooid door iemand. ik kon niet zien, want het was s avonds, acht uur. Belachelijke tijd. Ja, dat is wel erg waar. Um, burgemeester maar ontzettend dank voor uw komst en deze twee rondes te speel te hebben met ons. Uh, wilt u nog wat kwijt? Nee, uh, graag gedaan. Uh, ja, ik, uh, nee, ik ga niet tegen de mensen zeggen: ik wens u, ja, ik wens u wel een goede decembermaand. Dank u wel. <laughs> maar vooral een heel prettig en ontspannen Sinterklaasfeest. Want dat is het eerste wat er aankomt. Ja. En ook dat is een feest van uh, herkenning voor vele mensen. Dus dat uh, wil ik u meegeven. Dank Dan... u wel. De... En, en beterschap. Dank. Dank. Nee. Wij We gaan weer een stukje liefde van uh, Jacques. Ja. Ons zit ons zitten Jan-Hilko Dietz en Shoni Bekelaar. Goedemorgen, wat fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen, goedemorgen. Viva Victoria. Ja. Uh, nou, we daar is al alles mee. Victoria, ja. Victoria, dat... is dat uh, de koningin uh, Victoria? Of is het een andere Victoria uh, die nou, genoemd wordt? Wij, wij gaan uh, uh, in, uh, in december, 8, 9 december stuk spelen En dat heet inderdaad Viva Victoria. Um, en dat speelt zich af op een boot. Ja, het is een, een cruise. Dus een hele luxe, uh, luxe avond gaat het worden. Want we gaan met z'n allen varen. Ja, dat is, toch, dat is toch geweldig. En we zitten zo aan de zee. Dus dat, uh, dat moet geen enkel probleem worden. Wij, wij gaan gezellig mee op de boot. Ja. ja. Ja. Maar ja, of het zo zo gaat natuurlijk gaat gaat niet worden, goed, Precies. Ja. Dat is natuurlijk de vraag of het zo ja. gezellig gaat worden zoals wij verwachten. Nou ja, wij, wij hebben ons, uh, onze honeymoon, dus ik denk dat het voor ons wel heel leuk gaat worden. Ah, ja. gaat worden. Jullie zijn een setje ja. Ja, op toneel. Ja, ja dus uh, wij hebben er wel heel veel zin in. Ik, ik, We hebben echt al alles ingepakt om, uh, om lekker te kunnen gaan varen. <lacht> ja, tegenover mij zit het dat echtpaar Landsberg. Ja, dat klopt. Correct, ja. Ja, <lacht> ja dat is helemaal goed, inderdaad. Lissy Landsberg, een jonge dame, net getrouwd met Dave, en dit is hun huwelijksreis. Ja? ja dat staat erbij geschreven inderdaad Maar er gebeurt nog heel veel meer hoor Dan alleen uh, het getrouwde vrouwtje het zijn Nou ik ben een niet hele aardige dame Als ik haar tegen zou komen in het echte leven Dan zou ik haar niet zo leuk vinden <lacht> <lacht> Maar het is wel heel erg leuk om het te spelen Dus dat is wel heel erg, uh, ja, heel erg leuk En uitdagend vooral Want het, het ligt natuurlijk een beetje verder dan dat ik ben Dus uh, dat is een uitdaging Maar daardoor extra leuk ja, ik ben, ik ben wel heel dol op het hoor. Ja, dat moet ik wel zeggen. Het is wel echt. Uh, in, ja. het, in het stuk ben ik erg blij met er, maar met het spelen ben ik ook blij hoor. Dat ja, geluk, dankjewel. Lief dat je dat zegt. Ja. Alsjeblieft, schat. Ja. ja Kijk, de connectie is er al, is ja, heel belangrijk. Ja, ja, ja, ja, ja, j -j Jullie niet. doen ook een echtpaar, maar ik ben benieuwd naar het volgende stuk, want dat gaat waarschijnlijk de tegenpol worden. Maar <laughs> Wie weet, het nou, zo, zou leuk dan, zijn. Dat zou best wel eens kunnen. Zo ken ik Hildering namelijk wel. Ja, nou dat klopt. De ja. medespelers. <laughs> Wat, wat hebben die voor een uh, rol bij jullie? Dit is een stuk waarin uh, iedereen eigenlijk een beetje een gelijkwaardige rol heeft. Dus iedereen, uh, iedereen heeft evenveel podiumtijd. Um, waarbij we dus uh, deze keer ook uh, best wel een uitdaging hebben gehad om onze teksten te leren. Uh, want we zijn veelal continu op het podium. Wat dus ook betekent dat je ook, als je geen tekst hebt, ook aan het spelen bent. En wat mensen nog wel eens vergeten is dat je niet alleen uh, op het toneel je teksten hoeft uitspreken en dan ben je klaar. Maar op het moment dat je niks te zeggen hebt, dan begint het acteren pas. Ja. Want dan moet je gaan reageren op elkaar. En dat betekent dat je ook moet weten wat de rest zegt en uh, wat voor een emotie je daarbij moet hebben. Zo ook in je expressie, in je gezicht, in de houding, in de beweging. Het is allemaal heel belangrijk dat je dat uitstraalt. En dat de grootste uitdaging is om dat te doen op het moment dat je niks zegt. En dat is veelal van de tijd het geval. En ik neem aan dat met bepaalde tegenspelers het ook nog wel eens lastig is om dan in je rol te blijven, want uh, die gaan natuurlijk nog wel eens zeg maar een beetje hun eigen dingetje doen. Dat klopt. Ja, ja dat klopt zeker. Ja. Nou ja, um, ik heb een tegenspeler en uh, die kan zulke heerlijke gezichten naar mij trekken uh, tijdens het spel en dan moet je zelf in je rol blijven zitten natuurlijk. Um, maar dat maakt het ook eigenlijk weer heel erg leuk en uitdagend met elkaar. En we hebben zoveel lol ook tijdens de audities. Daar en, gaat het om. Uh, he? Ook met Jan Hilko, die kan dan uh, tijdens een spel met uh, twee tegenspelers. En dan sta ik met Jan Hilko op het podium. En dan verluistert hij allemaal gekke dingen in mijn oor. En dan moet ik mijn gezicht gewoon strak houden. Ja, maar dat maakt het ook gewoon zo leuk om toneel te spelen. Dus Hilderings. Uh, nou, Hoor ja. Het al, ja. ja. <laughs> Mensen die eh, zeker in de laatste voorstelling ineens een andere tekst gaan gebruiken, die waardoor de ja. speler ineens wat boete <laughs> Absoluut. En dat blijft er wel in, hè? Ja, ja en dat, uh, als voorbeeld bij het vorige stuk uh, uh, was er een moment uh, dat ik zelf een, uh, een foto overhandigde aan mijn uh, tegenspeler, Paul Olieslagers, waarop een, uh, een prachtige jonge dame zou moeten staan. En de eerste avond was dat inderdaad ook het geval. En de laatste avond uh, had ik mijn eigen foto uitgeprint in uh, een hele rare uitdossing. En dat wist hij uiteraard niet. En hij zag dat en moest even twee seconden nadenken en gaf toen een hele grote, hele leuke repliek... Uh, uh, maar kon, kon in zijn rol blijven, gelukkig. Ja, Paul die, uh, die doet dat altijd wel, wel stevig. Hè? Ja. Maar ik hoor jou ook zeggen, uh, ik moet oefenen de emotie van andere spelers, ik moet uh, mijn tekst goed kennen, ook de tekst van andere mensen moet goed kennen. Is daar een onderricht in? Je hebt natuurlijk altijd goede regisseur, maar is er ook iemand die vertelt van nou let daar nou eens op? Uh, bij dit stuk uh, specifiek niet, uh, maar er zijn altijd wel spelers die komen kijken en uh, ook hun feedback geven. Dat is zeker het geval. Uh, Michiel Dommel uh, uh, doet dat ook uh, binnen de vereniging, uh, dus dat gebeurt zeker. Ja, het is ook wel heel belangrijk, want af en toe uh, uh, is het ook fijn om van iemand te horen, gewoon van joh, hoe gaat het nou? Uh, en, en geef nou gewoon even eerlijk je mening. Het hoeft helemaal niet uh, uh, met een uh, suikerlaagje gepresenteerd te worden. Wees direct. En dat kan ook binnen de, groep, uh, binnen de vereniging. Ja, en ik ik denk dat we elkaar ook wel uh, eigenlijk ondersteunen en uh, ook met leuke ideeën naar elkaar toe komen. En dat is ook fijn aan deze groep. We kunnen elkaar aanspreken of misschien wat tips geven of tips vragen aan elkaar. En dan proberen we elkaar ook echt verder te helpen in het toneelspel. Nou, ik denk dat het, als dat zo kan zonder uh, echte lessen is dat natuurlijk prima. Want we moeten wel iets durven zeggen tegen elkaar. Terug naar Stuk. Wie doet er allemaal mee? Uh, Peter doet mee, Jetteke doet mee, Martien, Peter Bluis. Peter Bluis, ja. Ik ben helemaal niet met achternaam hoor. We spreken <laughs> elkaar natuurlijk gewoon met voornaam. Spelen we elkaar natuurlijk aan. Ja, Dat begrijp ik. ja uh, nou Martin uh, speelt mee. Carolien, ook Bluis. Bluis. Uh, ja, Kees, uh, Romy, Lucie, heel. Jan, Hilko dus. Uh, en ik, Joni. Ja. Sterke bezetting. Ja. Leuk vooral, want het is ook een hele gemêleerde groep. Uh, zijn er zijn spelers die al heel lang meespelen. Er zijn spelers die uh, eigenlijk al kort meespelen. Ik zelf speel net pas uh, mee. Jan heel uh, zijn tweede keer. Um, ja, en dat maakt het ook alweer uh, dat het uh, heel erg ja, veel energie geeft. En die weet weer dat. En die brengt weer nieuwe dingen in. En, uh, dus het is een hele leuke groep. Je bent zelf... Nee, en, ga, je ja, ga, je gang, ga je gang. Nou, ik hem ik... even wat beter formuleren. Uh, okay. <laughs> <laughs> nou, wat, ik mij, wat ik me afvraag is, er zijn best wel uh, veel mensen in, in de toneelvereniging. Uh, hoe lastig is dat om die, om die keuze te maken van die doet dat, uh, is dat iets wat je zelf kunt aangeven? Of wordt dat bij voorbaat door de regisseur bepaald? Wie welke rol speelt? Nou, ik weet ik, ik natuurlijk nu alleen van dit stuk hoe het gaat. Aan is. Ik weet van, uh, van Mark dat hij wel heeft besloten wie het gaat spelen. Maar ik weet niet eigenlijk hoe dat verder gaat dan heel kan weten. Het is een balans tussen degenen die beschikbaar zijn. Want niet iedereen kan en wil spelen. Sommigen willen één keer per jaar spelen, de anderen willen twee. Uh, en de ander zegt van nou, we doen even een jaartje niet. Dus daar is het een beetje afhankelijk van. Maar ook de, uh, de rolbezettingen. Sommige rollen moeten gespeeld worden door een jong iemand of juist een oud iemand. Uh, ik zelf uh, uh, zou niet door kunnen gaan voor 80 jaar. Tenminste, nou, nou euh, hoop ik niet. Nou, nou. En een, een paar streepjes horen. hier en ja, daar. Ja. Uh, dus dat zijn allemaal factoren die meetellen. En ook uh, wordt er van tevoren gekeken naar... Uh, hoeveel mensen zich hebben opgegeven die we willen spelen... en wel stuk daarbij past. Ja, oké. Okay. Duidelijk. Dus, uh, ja, ik ben ander andere vragen even kwijt. Oh. Maar om uh, dat we toch een beetje het totaal willen weten... Um, het gaat over die boot. Er zijn een aantal echtparen en er is een aantal uh, uh, loslopers. Hoe loopt dat uit de hand straks? Zonder dat je het er te veel van verklapt. <laughs> ja, hoe kunnen we dat formuleren zonder dat we gaan verklappen wat er gaat gebeuren? Hebben, allereerst. allereerst, uh, allereerst uh, het is weer een vrolijk stuk hè? Ja, het is een klucht. Het is weer. Uh, ja. Maar het is geen klucht, het is een comedy. Het is het is een echt comedy. Zeker. Ja, ja. ja, er gebeuren leuke dingen. En uh, ik denk dat wij zelf ook uh, wel wat uh, acties hebben toegevoegd. Waardoor het ook voor heel veel mensen herkenbaar wordt, zowel voor jong als voor oud. En weet meneer Versteegh dat ook? Zeker weet hij dat, <laughs> ja zeker. <laughs> het is ook een wat, lang, wat langer stuk dan uh, gebruikelijk. Oh ja? Tenzij we heel snel gaan spelen, maar um, uh, er zitten heel veel breaks uh, zitten erin. Heel veel dat het doek even dicht gaat en weer open. Uh, puur om even aan te geven, nou we gaan naar een ander moment toe. Uh, maar dat wordt ook opgevuld met, uh, met muziek. Dus uh, mensen, hoeven, ja, mensen hoeven zich niet te vervelen, ik verklap uh, en natuurlijk nog niet nee, nee, nou, het, wat... het verder wordt opgevuld... maar ik kan zeker zeggen dat, uh, dat mensen zich niet hoeven te vervelen. Over langer? Hoe, hoeveel langer? Wat is de, de tijdspanne? 8 uur beginnen? Nou, zoals we nu spelen zijn we om half twaalf klaar. Maar uh, nee hoor. Nee, we... We Met pauze, zonder pauze. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, dat verklap ik nog niet. Uh, nee, nee we, uh, ik denk dat we uh, rond uh, half elf, kwart voor elf wel, uh, uh, wel klaar zijn. Maar we, we moeten flink doorspelen. Het is echt een, uh, een spel waarin uh, tempo... en en schakelingen tussen de spelers heel belangrijk is er zit dus druk op jazeker ja, ja zeker maar, maar dat houdt het uitdagend ja het zorgt ervoor dat wij scherp blijven ja even over de kaarten um. Ik heb mijn kaart al besteld uiteraard. Want uh, ja, stel je voor. Ja, ja, ja, ja. Ik ben uiteraard donateur. Yes. Ja. Uh, ik, dat wou ik dus ook. Dat wou ik vragen. Hè. Er zijn natuurlijk jullie wel heel veel donateurs. Ja. Maar er kunnen er altijd nog meer bij. Absoluut. En dat kan, ja precies, dat kan dus als je daar uh, komt, dan wordt dat ook uh, aan je aangeboden. Want uh, daardoor hebben jullie natuurlijk altijd wel een, nou ja, een soort vaste groep van bezoekers. Zeker. Die, ja. en, ja, ik kom vrijdagavond, maar eigenlijk zou ik zaterdag ook willen komen, want... Dat mag dan. Ja, dat mag. Ja, dat ja, klopt. Uh, ja, maar hij is uitverkocht. Ja, de Zaterdag is uitverkocht. Zaterdag is uitverkocht. Ja. uitverkocht. Oké, okay. nou. Misschien kunnen we nog staanplekken toevoegen. Nee, ja. dat... ja, mag van de brandweer niet, hè. Mag niet van de brandweer. Nee, ze zijn heel streng, dat weet ik. Paul ja. Olieslagen bracht het altijd zo mooi in zijn speech en misschien dat hij dat ook gaat doen. Er zitten wel drie mensen die geen donateur zijn in deze zaal. Dat nog zo zeggen. En we moeten dat nu maar worden. Ja, daar zijn heel erg blij mee hoor, met de donateurs. Want daarvoor ja. kunnen wij natuurlijk ons stuk spelen. Ja. En ja. Uh, attributen kunnen geleverd worden. Je, je roept nu wel uh, dat je uitkomt, mee. Ja. ja. Op zaterdag. Ja. Ja. En het is op vrijdag nog wel. Vrijdag zijn er nog enkele kaarten. Maar ik heb begrepen dat dat ook heel snel gaat. Dan ja. zou je haast naar een derde dag moeten. Ja, of een matiné voor. Of een matiné, ja, zondagmiddag. Ja. Dus ja. En, uh, er zijn mogelijkheden. Dus uh, wellicht uh, is dat voor de toekomst uh, zeker geen, uh, geen slecht idee. Ja. Wordt er al druk getimmerd? En, de, de, de, absoluut, want bij dit stuk uh, is er ook behoorlijk wat decor uh, nodig. Dus er is al... Uh, Wie maakt dat decor? Uh, dat is uh, Kees. Uh, dat is een timmerwerkboek, dus dat, dat verschilt, maar er is één iemand aan het hoofd die dat uh, decoordineert. Ik ben even zijn naam kwijt. Uh, Nico, uh, Nico Düsseldorf? Nico. Ja, ja. ja, klopt. Nico. En uh, uh, nou, met een aantal mensen wordt dat uh, wordt het gedaan. Ja, het zijn niet de vier wanden van de huiskamer die je kan gaan zien. Nee, dat werd gisteravond ook nog even goed tegen gewoon gezegd. Van, oh jongens, hebben, dit is wel echt heel lastig wat we nu gaan doen. En, uh, nou uh, Maar kijk hoe we het gaan doen. Maar er zitten wel weer met energie. Oké, okay, hoe gaan we dit aanpakken? Ja. Hoe gaat het uiteindelijk worden natuurlijk? Want we hebben een idee in ons hoofd. Ja, hoe het gaat uitpakken, dat is voor ons ook nog spannend. Ja. Zijn jullie gisteren uh, op de tolweg geweest in de werkplaats? En daar hebben jullie nog wat besproken over. We'll <small noise> Uh, ja, daar, zijn we, daar hebben we net de laatste repetitie op die locatie gehad. En maandag uh, gaan we in de krocht uh, spelen. Ja. En dan wordt het spannend. Want dan gaan we kijken of alles bij elkaar, uh, of het klopt, of de, of het, of de puzzelstukken ja. in elkaar vallen. Ja, en moet, wat je zegt, hè, de, de, het gordijn gaat regelmatig dicht. Want dan moeten er dus wat dingetjes veranderd worden, neem ik ja, aan. Hè. Ja, dat, dat, zou, dat kunnen. zou kunnen. Dat dus zou dat, kunnen. Dus dat is ook ja. altijd wel uh, spannend. Ja. Hè, om dat ja. goed te laten lopen. Ja, nou ja wat, uh, wat mensen soms nog wel eens vergeten. Is. Uh, je hebt uh, na, bij het sluiten van een doek vaak ook een, een wisseling van personen, maar ook van attributen. En op het moment dat je op het podium staat en je komt erachter, hé, hey, ik had een jas aan, of die moet ik aan hebben. En je staat op het podium. En bij dit stuk uh, ga je uh, niet heel vaak uh, terug naar achter. Dus dan heb je een uitdaging. Ja. En dat dat maakt het leuk. Improviseren Absoluut, hè. Absoluut. Ja. Prima. Helemaal leuk. Ja, het vorige <laughs> stuk hadden we iemand die moest een telefoon hebben en de telefoon was verdwenen. Uh -oh. Ja, hoe ga je dat doen? Ga je dan net doen alsof je een telefoon vast hebt of ja. ga je zeggen ik ben net tevilden, gebeld? Aan, ja, ja, dat hoort eigenlijk niet. er nee. <laughs> <laughs> zijn ook van die van die heel grappen die van afbonden. Ja ja ja. Of is ik Ja, met die foto ook, die heb ik gezien. Ja, ja. oh leuk. <laughs> En dat blijft. De voorstelling. Aanstaande vrijdag. Hoe laat beginnen we? Um, oh, dat is een goede. Dat durf ik niet eens zeggen. Maar nou, in, in ieder geval moet de zaal open. De zaal moet open om half acht. Even uit mijn hoofd. En ik geloof dat we om acht uur gaan spelen. Uh, en als het kwart over acht is, zeg ik alsnog acht uur. Want dan is iedereen Ja, dat is ook prima. Het uh, stuk is het wel heel belangrijk dat je op tijd bent. Begin, begin is beginnen. Begin is beginnen. En als je niet in de zaal zit, dan heb je pech. Dan moet je even wachten. Mm -hmm. Dus het is heel belangrijk dat je op tijd aanwezig bent. Dan hoop ik dat uh, de, de Theo van de Krocht, zijn schreeuwen doet, <laughs> dat je alsnog even mee kan kijken. Ja. Goed, iedereen moet op tijd komen, want het is belangrijk dat de deur dicht is en dat de gordijnen gaan. Eten, er een woord te ja, dat wordt. Ja. Uh, half acht gaat de zaal open. Waar kunnen ze de kaarten nog krijgen? Bij de Bruna zijn de kaarten verkrijgbaar altijd. Ja. En, en bij de Krocht zelf. En bij de Krocht zelf. Ja, ja, dat nou. is natuurlijk wel een risicootje. Als dus je kant, vrijdag komt, is dat een risico. Ja, ja. ja, dan verwacht ik dat je nee krijgt te horen. Maar uh, wil je echt kaarten nog hebben, uh, ga naar de Bruna. Ja, absoluut. Bo. Bij deze is dat gezegd. Het is erg gevaarlijk als je vrijdag komt. Iedereen heeft de kaart wel. Die staat op een kwart over zeven op de stoep bij jullie. Fijn. Ja leuk. Wij wensen jullie heel veel plezier. Ik neem aan dat de tijden van vrijdag ook voor zaterdag half acht, 12, Achter uur beginnen, half twaalf naar huis. Ja, klopt. Inderdaad. Of later. Nou, ik wou zeggen, want de nazit is altijd erg gezellig. Zeker. Dank jullie wel. Als jullie dan wel gesminkt of ongesminkt van het podium nog even mengen in het publiek. Ja, dat is super. Ja, heel leuk. Veel plezier. Dankjewel. Dank Ja, dankjewel. Jullie bedankt dat we mochten komen. Graag gedaan. Heb jij. burgemeester Abu Taleb. Het gaat volgens hem om mensen die betrokken waren bij georganiseerde rellen... waarbij de ME moest ingrijpen. Abu Taleb stelt ook vuurwerkvrije zones in... onder meer een groot gebied in Rotterdam-Zuid... waar de ME afgelopen jaarwisseling de orde moest herstellen. In rijstwafels en rijstbloem voor baby's zit soms te veel arsenicum... een kankerverwekkende stof. Consumentenorganisatie Foodwatch heeft 24 rijstproducten... uit Nederlandse winkels laten testen... En zes daarvan zitten boven de norm. Foodwatch wil dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ingrijpt. Maar die doet dat niet omdat de overschrijding binnen de onnauwkeurigheidsmarge valt. Foodwatch vindt die marge te ruim. Weer op veel plaatsen mist. Het kan ook glad zijn. Vooral in het midden en oosten kan de mist lang blijven hangen. Het wordt vandaag 0 tot 5 graden. Vanavond gaat het vanuit het noordwesten regenen. Morgen is het bewolkt met